De politie benadrukt dat de huidige bewoners van de twee boerderijen... er ver na 1998 zijn komen wonen. Ze hebben dus niets met de verdwijning van Meijer te maken. Grote Japanse bedrijven hebben een aantal van hun fabrieken... in China tijdelijk gesloten vanwege anti-Japanse protesten. Zo hebben Canon, Toyota en Panasonic de productie stilgelegd... om de veiligheid van hun medewerkers te waarborgen. Boze betogers in zo'n 50 Chinese steden hebben dit weekend de Japanse ambassade en Japanse bedrijven en restaurants aangevallen. De demonstranten zijn boos over de kwestie rond een groep onbewoonde eilanden in de Oost-Chinese zee. China en Japan maken allebei aanspraak op de eilandengroep omdat er een grote gasvoorraad onder ligt. Japan heeft inmiddels een paar eilanden opgekocht van particulieren.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Hij er staat, er staat in totaal 88 kilometer file. De drukte neemt langzaam af. En dat geldt echt nog niet voor de A6 richting Muiden. Dan rijdt het langzaam over 10 kilometer... tussen Almere Stad en Knorp Muidenberg. En op de A12 in richting Den Haag... staat tussen Bodegraven en het gauw 6 kilometer aan ongeluk. Bij gauw is de rechterreis ook afgesloten... Je kunt ook het beste omrijden via Leiden over de N11 en de A4. En op de A28 hoog weer richting Zwolle. Daar staat bij Zuidwolder nog 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels allerlei stroken weer open. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens. Wat niet groeit, krimpt. Lexens groeit omdat onze mensen groeien...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 Het ABU-keurmerk staat namelijk garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Wilt u weten welke uitzendbureaus het ABU-keurmerk hebben? Check abu.nl ABU, het keurmerk voor uitzendondernemingen. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Wie komen er in de Tweede Kamer? Voor sommige kandidaatkamerleden is dat nog allerminst duidelijk. Zelfs niet na het bekendmaken van de officiële uitslag vandaag door de kiesraad. Wat dacht u van nummer 44 op de lijst bij de VVD? We spreken hem zo. Een hem, want het is een hij. Eerst horen we of Diederik Samson al is aangeschoven bij Formatieverkenner Kampen. Want die begint vandaag met zijn tweede ronde van gesprekken. Margreet Boer staat voor de deur. Margreet, is Samson al binnen? Ja hoor, hij is binnen. Net iets voor negen kwam Diederik Samson van de Partij van de Arbeid hier het binnenhof oplopen. Hij heeft als eerste die afspraak met verkenner Henk Kamp en na hem komt dan Mark Rutte. Maar ja, Diederik Samson laat nog niet veel los worden over het gesprek dat hij met Kamp gaat voeren. Luister maar. Nou, ja, dat ga ik zo meteen aan de verkenner vertellen. Ja, maar dus kunt je ik... ons alvast een voortkoop? Nee, bedoel, nee. Dat doe ik pas als ik weer terugkom. Waarom denkt u dat hij u weer uitgenodigd heeft vanochtend? Dat hij voortgang wil maken met de informatie, dat lijkt me ook een heel goed idee. Bent u nou bereid om echt met twee partijen te gaan formeren? We zullen zien wat de verkenner mij te vragen heeft. Ja, Samson, hè, denkt dus dat Kamp de vaart erin wil houden. En uh, vandaar dat hij dus nu vanochtend uh, alweer aan het praten is met hem. Ja, en dus, het zijn dus alleen uh, Rutte en alleen Samson? Ja, alleen deze twee. Uh, om tien uur komt dus Rutte. Vrijdag heeft Kamp al hè, met alle fractievoorzitters van alle partijen gesproken. En ja, de meesten die adviseerden hem toch een formatiepoging te onderzoeken... van uh, VVD en Partij van de Arbeid. Dus ja, die twee zullen het moeten doen, zo lijkt het. En dan is het ook logisch dat Kamp nu met uh, deze twee heren verder spreekt. Want ja, Camp... Kamp is verkenner. Uh, die moet de informatie op de rails zetten. Dus het is van belang dat hij uh, de zaken met Rut en Samson goed afstemt. Zodat mm. de formatie ook snel en goed en voortvarend ter hand kan worden genomen. En ook met het oog op het debat. Want de Tweede Kamer debatteert aanstaande donderdag uh, over hoe verder met de formatie. Of er een informateur zal komen. Dat moet Kamp allemaal uh, munitie voor aanleveren eigenlijk. Die moet de basis daarvoor leggen. Dus uh, vandaar nog deze twee gesprekken vanochtend. En of er meer komen, ja dat weten we nog niet. En, en ze samen uitnodigen, daarvoor is het gewoon nog ja wie weet wat dat later nog komt maar dit is het enige wat we tot nu toe weten goed. jij blijft staan ik blijf staan heel goed margriet boer voor de deur van henkamp Later meer, zou ik zeggen. Het wordt een spannende dag. We zeiden het al voor sommige kandidaatkamerleden. Komen ze wel of niet in de Kamer? Die duidelijkheid komt vandaag als de kiesraad... de officiële uitslag bekendmaakt van de verkiezingen. Een van die kandidaatkamerleden is Joost Taverne... de nummer 44 op de lijst van de VVD. Nu de VVD 41 zetels heeft gehaald... lijkt de kans voor de Taverne om in de Tweede Kamer te komen verkeken. Of niet, meneer Taverne? Nou ja, dat hangt uh, voor een groot deel af van uw vorige item, hoe de formatie zal aflopen. Ja, maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit um, hoe de uitslag van de kiesraad zal zijn. Ik vermoed niet dat de VVD er opeens drie zetels bij krijgt. Uh, nee, ik, ik ga ervan uit dat de, de, de uitslag voor de VVD blijft zoals die is. Uh, vanmiddag om vier uur maakt de kiesraad de officiële uitslag bekend. En uh, dan zullen er misschien nog wat kleine margeverschillen zijn. Maar ik verwacht daar niet heel uh, spannende dingen van. Uh, maar het is natuurlijk vooral voor de kandidaten die uh, persoonlijke campagnes hebben gevoerd. Uh, ook voor mijzelf. Ja, want u uh, heeft het spannend. ook geprobeerd, hè? Ik heb het ook geprobeerd. Ik vind dat je als Kamerlid altijd voor je eigen stemmen moet gaan. Uh, en het is wel heel erg spannend uh, om nu te horen hoeveel het er precies zijn geworden. Ja, want dat lijkt niet helemaal een geslaagde poging geweest te zijn, begrijp ik. Je moest er 16.000 halen en u zit nu ergens rond de nou, Ja, ik, ik, Mijn eigen inschat is dat ik zo ergens tussen de 2.000 en 3.000 zit... Uh, ik, vind het, uh, ik wist op voorhand dat het heel moeilijk is. Regionale campagnes die slagen, zo leert de ervaring. Voornamelijk als ze zeer lokaal zijn gebaseerd en als je een hele sterke Lokale binding Dat is voor een kandidaat, zoals ik uit Amstelveen, uit de Randstad, uh, wat lastiger dan uh, uh, uit de provincie. Want u heeft niet geflyerd in het winkelcentrum in Amstelveen? Begrepen. Ja, nou en of oh, wel. Ik heb, nou ik heb van handen geschud, want de vraag was of Jozef kon schudden. <laughs> okay. uh, ik had mij tot doel gesteld 16.000 kiezers de hand te schudden. En ik ben tot meer dan 10.000 uh, kiezers gekomen. Uh, ik ben er nog steeds uh, met mijn hand van aan het herstellen. Uh, maar ik vond het uh, uh, toen ik hoorde dat ik op plek 44 kwam uh, uh, en ik niet helemaal zeker was van herverkiezing, heb ik, heb ik me afgevraagd wat te doen. En ik dacht van, nou, ik vind dat je als als, als, je, als je het Kamerlidmaatschap belangrijk vindt, dat vind ik, uh, moet je uh, alles binnen het systeem proberen. Ja. Uh, en dat is ook uh, voorkeurstemmen halen. En ik heb er erg van genoten. Ja. Maar u zet dus in, uh, meneer Taverne, op het doorschuiven van uh, VVD-ministers. Uh, ja, dat is, uh, dat, hey, als de formatie goed afloopt, dan uh, is het niet denkbeeldig dat ik uh, alsnog doorschuif. Uh, maar dan uh, is het voor u te kamer. hopen dat ze niet buiten de, van buiten de Kamer komen, die VVD-ministers. <laughs> nee, nou ja, inderdaad. Dus uh, ik, ik hou ook wat dat betreft de slag om de arm. Dat is niet om, uh, uit, uit overdreven voorzichtigheid, maar uh, het is pas zover als het zover is. Uh, net als wat deze uitslag uh, uh, fantastisch was, maar ook uh, licht onverwacht. Uh, moet het allemaal nog wel eerst eventjes uh, voor elkaar komen. Ik heb er alle vertrouwen in, uh, maar uh, nou, het, het, het, ook de komende weken... tijdens de formatie blijft de vraag nog of Joost het kan schudden. Ja, en, en heeft u even de rem op de, de, de verdere maatschappelijke carrière gezet? Wacht u dit even af? Nou, nee, ik, uh, uh, ik ben uh, tot en met morgen uh, nog Kamerlid. Dan nemen we afscheid uh, de, de, de, de vertrekkende leden van de Kamer. Uh, en dan uh, ga, ik, uh, uh, uh, ga ik opnieuw kijken wat mij te doen staat. Uh, en uh, in de tussentijd wacht ik af. Maar uh, ik, ik hou er rekening mee dat ik terugkom. Maar in het begin ga ik gewoon weer uh, aan het werk. Maar u was natuurlijk wel boos voor dat u op 44 bent gezet door de VVD. Kan ik mij voorstellen. Dat vond nee. u, als u zo uw best heeft gedaan om, om in de Kamer te komen... vond u dat kennelijk niet terecht. Nou ik, vond het, uh, nou, ik vond het erg jammer. Uh, ik, ik heb er nog even uh, in gezien, het vertrouwen van de VVD, dat ze 44 zetels gaan, uh, ja, gaan. Ja, halen. ja. Nou, ja. Uh, we zijn heel aardig in het gekomen, nietwaar? Ja. Uh, ja, natuurlijk had ik het liever hoog gestaan, maar uh, tis, tis als het is zoals het is. En ik ben daar uh, ook helemaal niet... Uh, ik, heb, ik heb vrij snel gedacht, nou ja, ik ga proberen zoveel mogelijk stemmen te halen. Uh, en ik, heb, uh, ik ben daar niet vlokkig over. Okay. Uh, ik weet hoe het gaat. Ik ga langer in Den Haag mee dan de twee kamer tot nu toe. Mm. Uh, en zo gaat het ons. Ja. Het kan verkeerd, maar het komt nu misschien toch nog goed. We horen het nog, uh, meneer Taverne. Ja. En dan Heerlijk horen we bedankt. wel weer van u. Dank u wel. Ja, Joost Taverne, nummer 44 op de lijst van de VVD. 12 minuten over 9, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Als eerste ter wereld beloont zorgverzekeraar Mensis klanten die er een gezondere levensstijl op nahouden of op nagaan houden. Mensen die sporten of stoppen met roken kunnen punten sparen en daarmee dan een deel van hun eigen risico of aanvullende verzekeringen betalen. We gaan praten met de bestuursvoorzitter van Mensis, uh, Roze van Bokstol. Meneer van Bokstel, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u dus even uitleggen aan ons, hoe gaat dat in de praktijk, dat sparen bij u? Nou, mensen kunnen bij ons online. Uh... Aangeven op mensen.nl of ze mee willen doen aan dit spaarprogramma. En dan uh, spaar je in drie jaar maximaal 5000 punten. En dat is een waarde van ongeveer 250 euro. Ja. En dat kun je dus op allerlei manieren gaan inzetten. Dat kun je inzetten voor een deel om eigen risico of eigen betalingen mee uh, te betalen. Ja. Je kunt ook sparen voor uh, wellness arrangementen of uh, voor uh, zaken ja. die je echt helpen bij de hulpmiddelen in de zorg. kijk wel het tankstation John.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 Maar de ervaring leert ook met andere uh, voorbeelden dat uh, mensen echt uh, dat goed doen. En, en als wij op een gegeven moment denken, hé, hey, hier wordt uh, toch uh, mee gesjoemeld, ja, dan gaan we daar uh, natuurlijk wel een vorm van steekproefcontrole op zetten. Wij vinden het van belang om mensen positief te stimuleren. Ja, nou dat, dat, dat klinkt. Uh optimistisch, want ervaring is toch er ook dat mensen uh, uh, met enige regelmatige verzekering juist oplichten, bijvoorbeeld als ze op vakantie zijn geweest. Dus als ze hier een voordeeltje uit kunnen halen, waardoor bijvoorbeeld het eigen risico uh, wat, wat lager wordt, dan uh, nou, weet ik wel uh, waar het ongeveer heen gaat. Ja, nou ja, kijk, je kunt aan de, aan de donkere kant van de maan gaan hangen. Ik ga liever aan de, aan de uh, lichte kant hangen. Ja. Uh, wij hebben echt tot nu toe de ervaring dat het overgrote over deel... ...gewoon te goed op trouw dit doet. En uh, wij vinden het belangrijk in deze tijd waarin trainings oplopen... ...en mensen ongezonder zijn om uh, het de andere kant op te draaien. En uh, ja, dan, dan moet je je nek uitsteken en zeggen van... Uh, ...wij gaan dit gewoon proberen. En ik ben ervan overtuigd, dit gaat gewoon werken. Vorige week zijn we ermee begonnen... Op de site, en we hadden in een week tijd al meer dan 12.000 aanmeldingen. En dat is echt enorm. We lezen ook dat um, cliënten korting krijgen als ze online declareren of vaste klant zijn. Is dit niet ja. ook vooral bedoeld, want u verpakt dat heel leuk, dat het bedoeld is om uh, kosten in de zorg in algemene zin uh, omlaag te krijgen en mensen gezonder te laten leven? Is het niet ook vooral bedoeld om de kosten bij mensen uh, omlaag te brengen? Nou ja, kijk, als mensen online gaan uh, verstaan met ons, natuurlijk is dat. Uh, een stuk efficiënter, dus uh, dat helpt wel. Alleen je, je hebt te maken met een enorm veranderingsproces. Mensen waren tot voor kort gewend om dikke pakken papier als polissen binnen te krijgen, ingewikkelde rekeningen in te sturen. Uh, bij banken werken mensen al lang online, uh, bij zorgverzekeraars loopt dat achter. En uh, dit is natuurlijk ook inderdaad een prachtige manier om dat ook goed geregeld te krijgen. Maar meneer Van Boksel, uh, dan gaat u, uh, nog een keer, uh, Lara vroeg het al, dan, dan kun je ook sparen als je vaste klant bent of online declareert. Maar doet dat dan niet afbreuk aan ja, uw voornemen om, een, om uw klanten gezonder te maken? Dan nee, is het toch, we, dat is toch, we, staat het toch niet in verhouding met dat je gezonder gaat leven of stoppen met roken? Nee, maar kijk, als je zo'n systeem gaat opzetten. Dan ga je natuurlijk kijken of het mes aan twee kanten kan snijden. Dat is logisch. Dus het is ingezet op uh, gezond gedrag. Maar als mensen tegelijkertijd zeggen ik wil ook al mijn zaken verder online gaan afhandelen. Uh, nou dan belonen we dat ook. Want dat scheelt gewoon in de kosten. Dat, dan zijn de beheerskosten van het bedrijf lager. En dan kan de premie ook na venant uh, uh, scherper worden. Nou dat, dat is ook in het belang van de mensen. Dus het is zowel voor de portemonnee als voor het goed. Er is ook veel sceptisch, hè? Um, ja, je... Dat merk ik aan uw vragen. Ja, nou ja, goed. En dat is ook niet onterecht, denk ik. Wat bedoel, je dat? elke dag natuurlijk het risico om, om iets te, te overkomen. Hoe kijkt u daar dan tegen? Je kan het niet nou altijd ja, ik, voorkomen, hoe, wat maar Hoe bedoelt u dat? Kijk, sporten, het, we, we hebben het niet over doorslaan in fanatisme. We hebben het in, in, in, gewoon in het belang van bewegen... Um, dat is echt in ieders belang. Iedere arts kan u vertellen dat dat gewoon van belang is. Mm. Om uh, te wandelen, te lopen, hard te lopen, uh, een balsport te beoefenen. En uh, we zien gewoon in Nederland waar uh, het gymnastiekonderwijs onderwijs langzamerhand van de scholen is verdwenen. Althans vele malen minder is geworden. Ja, dat we echt uh, met z'n allen ons best moeten doen. En zorgverzekeraars zijn er nu al tijden op aangesproken. Doe eens wat. Mm. Nou, nou doen we wat. En, uh, en dat vind ik ook van belang om... Uh, dit op een goede manier uh, te laten starten. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Roger van Boksel, bestuursvoorzitter van Mensis. Politie in Winsum in Groningen heropent het onderzoek... naar de verdwijning van Jolanda Meijer uit 1998. Straks horen we waarom of er nieuwe aanwijzingen zijn. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Zagop. De drukte neemt langzaam af, in totaal nog 43 kilometer. Nog wel veel vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen bruggen en het Gouw Aquaduct 8 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle een weer open. Nog kunt u het beste bij Bodegraven de borden Leiden volgen. Dan rijdt u over de N11 en de A4. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rense en Marcel Oosten. Jeroen Schutijzer, die um, was in Almere... en vertelde dat hij voor het einde van de uitzending in Amsterdam zou zijn... met zijn elektrische scooter. Jeroen? Ja, Waar dag, ben je? Lara. Hey. Nou, het, was leuk, het was leuk, hoor, op die scooter. Zullen we even gaan luisteren hoe dat uh, een half uurtje geleden ging? Graag. Nou, daar gaan we dan. Op naar Amsterdam. Ik rijd nu 10, 15 kilometer per uur. Dat lijkt me eerlijk gezegd wel snel genoeg in het begin. Nou, ze mogen nog wel wat hobbels uit deze e-freeway halen. Dit is wel een primeur, hè, vanochtend. Op de e-scooter van Almere naar Amsterdam. Want ze gaan de komende vijf, zes jaar de A1 en de A6 verbreden. Nou, dat is natuurlijk mooi, maar het geeft enorm veel oponthoud. Dus automobilisten die kunnen... De komende jaren rekenen op ellenlange files. En misschien is dit wel een hartstikke mooi uh, alternatief. Eigenlijk moet je wel twee handen aan het stuur hebben. Hè? Ik heb in mijn linkerhand de microfoon. En met de rechterhand geef ik gas. Deze e-scooter kost dus zo'n uh, 2500 euro. Maar ja, dat is toch wel wat geld. Hè? Allemaal scholieren die ons aankijken van... hé, hey, wat is dat nou? Ja, dit is nog nooit vertoond. Scootertjes die nauwelijks geluid maken. En die ook niet stinken. Dus even een boodschap aan alle pizzakouriers in Nederland. Er komt een nieuwe uitvinding aan, de e-scooter. Ik zou die voortaan maar gaan gebruiken voor het werk. Nou, daar gaan we. Op een weg die parallel loopt aan de A6... Het gaat prima, moet ik zeggen. Zelfs met één hand aan het stuur. Dat is wel tegen de regels, maar het ik moet maar even. Samen, hè? Stopt u ermee? Nee, ik ga terug, want ik moet gewoon werken. Dit is ongeveer de grens van Almere. <lacht> ik zie geen slagboom. Nee, dat doen we ook niet. Iedereen is welkom. Maar het ging goed, hè? Ik vind het een super ding, hoor. Dan gaan we zonder de burgemeester verder. Maar we komen de reus wel, hoor. Maar niet nu. Want ik sta dus in uh, Muiden op de Zuidpolderweg. Is die leeg? De scooter? Uitzicht op dat uh, mooie kasteel. Nee, hij is niet leeg. Maar het ging toch wel een beetje langzaam. Ik had er eentje die kon uh, 25 kilometer per uur. Dus uh, nou ja, uh, we zijn wegens de techniek zou ik maar zeggen hier gestopt. Want anders dan hadden we het echt niet gered... om deze laatste reportage aan jullie uh, door te geven. Maar ik moet zeggen, het rijdt wel. Maar er is natuurlijk één probleem. Ik heb niet echt een, uh, een baan dat ik achter het bureau zit. Ik kom nog wel eens in het land. En ja, op zo'n e-scooter kun je dus niet naar Enschede of Breda of Alkmaar. Dus voor mij is het uh, niet echt een uitvinding. Maar voor die duizenden mensen in Almere die uh, elke dag naar Amsterdam gaan... daar achter het bureau zitten en s'avonds weer terug gaan... is dit natuurlijk een, uh, een prima alternatief als boomwerkverkeer. En uh, nou ja, we zullen de komende jaren wel eens in de gaten houden... of de e-scooter er echt, uh, of die echt gaat doorbreken. Want dat is de vraag. Het kost toch nog heel wat, hè. 3000 euro, zo'n ding. Mm. En je kan natuurlijk hartstikke nat worden als het regent. Ook dat het is nog. nu droog, dus uh, het, vanochtend was het een, een mooi ritje. Met 25 kilometer maar Of ze me nou echt hebben overgehaald... Ik uh, weet het niet. Ik, volgens mij nee, dus. niet. Nee, <laughs> Ik heb zo'n idee dat je niet met Leek. overgaat. Jeroen Schutheiser was dat bij Muiden. Van Anouk. Vietnam heeft een ontluikende economie. Met alle zwakke kanten van dien. Staatsbedrijven worden uitgemolken. En er is een corrupte elite die zichzelf enorm verrijkt. En nu dreigt er een bankencrisis. Omdat die rijken hun leningen niet terugbetalen. Vietnam moet mogelijk het internationale monetaire fonds te hulp roepen. En dat is een ongekende stap voor het communistisch land. Toch wil de overheid graag buitenlandse bedrijven binnenhalen. En er zijn ook bedrijven die zich er al vestigen. Ook Nederlandse. Oh, ja.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 We zijn hier niet uit liefdadigheid hier naartoe gekomen. Nee, het is uh, puur uh, winstgedachte. Japanse, nee, de Vietnamese economie is opkomend, maar heeft het moeilijk. Ja, Ach, het is hetzelfde regio. En bij de aerolding van correspondent Michel Maas. U heeft nog van ons te goed de politie Groningen. Wij wilden ze graag spreken in verband met de zoektocht... naar het lichaam van Jolanda Meijer. Het gebeurt vandaag een onderzoek rond twee boerderijen. We kunnen helaas de politie op dit moment niet bereiken. U houdt dat van ons te goed later op deze zender. Op Radio 1 dus. Uh, nu naar de collega's van de Cairo Sven Kokkerman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Wat heb jij in je programma? Nou, de Duitse spaarbanker... Die zijn boos op Angela Merkel en die banen van Europa... want die willen die bankenunie niet. En dat is echt onzin, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. Geen uitzonderingspositie voor hun. En wie moet de nieuwe voorzitter worden van de Tweede Kamer? De oud-voorzitter van die Kamer, Frans Wijsglas... komt met een wel heel bijzondere kandidaat gezien. De politieke kleur van Frans Wijsglas. Dat en meer. Ja. Zometeen in Goedemorgen Nederland... na het nieuws van half elf. Hier is Mark Visser. Half elf, half tien. Radio 1. Het NOS-journaal. In Afghanistan wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de omstreden Amerikaanse anti-islamfilm. In Kabul hebben zo'n duizend betogers zich verzameld bij een Amerikaanse militaire basis. Demonstranten steken auto's in brand en gooien met stenen. Nederland zal nooit ophouden met velsmijten en de pogingen om Suriname zwart te maken. Dat zegt de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken. De aanleiding van nieuwe berichten dat de Nederlandse recherche aanwijzingen heeft... dat president Boudersen nog steeds actief is in de drugshandel. Lara had het er net al even over. De Groningse politie zoekt vandaag op twee boerderijen bij Winsum... naar het lichaam van de in 1998 verdwenen prostituee Jolanda Meijer... zou er mogelijk in een gierkelder liggen. De 34-jarige Meijer was drugsverslaafd... en verdween toen ze aan het werk was in de Tippelzone. Verschillende plekken in Groningen is sindsdien naar haar lichaam gezocht.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie met files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat nog drie kilometer voor Knoopensen-Muidenberg. Op de A27 Utrecht naar Almere. Daar is een ongeluk gebeurd bij Beeldhoven. Daar staat drie kilometer. De linkerrijste is ook eerst daar dicht. En op de andere rijbaan staat een kijkersfile van drie kilometer. Een probleem bij de spoorwegen. Want tussen Zutphen en Winterswijk rijden er geen treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. En de vertraging is meer dan een uur.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 De Duitse banken twijfelen, maar de Europese bankenunie moet er gewoon komen, zegt de Nederlandse vereniging van banken. Opnieuw ontslaggolf voor basisscholen, Amerikaanse occupiers, niet meer in tenten, maar online. En wie wordt de voorzitter, de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer? Het is twee over half tien, dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling staat vanochtend te tanken. Uw auto rijdt op planten. In de tank van elke auto zit 4,5% bijgemengde biobrandstof. Daardoor dreigt honger in andere landen. Hoog tijd dus om ermee te stoppen, zegt Ox van Novib. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. De Duitse banken, dames en heren, mogen geen uitzonderingspositie krijgen... in de nog te vormen Europese BankenUnie. Dat zegt Wim Meijs, voorzitter van de Europese Bankenfederatie en directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Wim Meijs, goedemorgen. Goedemorgen. U zegt dat omdat de Duitse spaarbanken zich verzetten tegen die BankenUnie. Voor het weekend stuurden ze een open brief aan Angela Merkel... de bondskanselier waarin ze zeggen, niet doen, Duits spaargeld komt in gevaar. Wat is er niet juist aan die redenering? Nou, de BankenUnie is een noodzakelijk concept... En die bestaat eigenlijk uit vier stappen. Hè? Dat is eerst die ene toezichthouder, uh, het Single Supervisory Mechanism. mechanism. Het tweede is één set regels, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Het derde is crisismanagement en het laatste is uh, het depositogarantiestelsel in Europa. Yeah. En wat dan niet klopt is dat die meneer uh, de angst en de terechte zorgen die in Duitsland leven over het deposit, een Europees depositogarantiestelsel... gebruikt om zijn eigen banken uit, uit de Unie te houden. Ja, depositogarantiestelsel uh, moet u even uitleggen. Uh, tenminste, dat kunnen we samen wat doen. Dat is dat de, de rijkere landen garant staan voor zuidelijke landen. Nee, depositogarantiestelsel is dat spaarders, spaarders bij het faillissement van een bank... hun geld terug kunnen krijgen. In Nederland hebben we dat het bijvoorbeeld bij Archef gezien en bij andere faillissementen. Dat is het garantiefonds, toch? Dat is het garantiestelsel, dat is het DGS. En in een van de plannen van die bankenunie, het, de, de, zeg maar de vierde steun daarachter... zou moeten zijn dat er ook een Europees depositogarantiestelsel komt. En de Duitsers zijn bang dat er, als er dan een grote bank in Spanje... bijvoorbeeld failliet zou gaan, dat het geld uit dat fonds... wat is ter bescherming van Duitse spaarders, dat dat dan naar het zuiden zou vloeien. Ja. En dat is een terechte zorg. Ja, maar zo zal het toch ook gaan als het nodig is? Dat is niet als je de rest van die bankenunie af hebt. Hè. Het verschil is dat, die, dat, dat DGS, zoals uh, ze het noemen... dat dat de vierde, het vierde stap moet zijn. Dan moet de rest van die bankenunie al op zijn poten staan. Dan moet dat toezicht moet in orde zijn. Dan moeten de banken ja. die, er, uh, die daarin zitten aan strenge eisen voldoen. Ja. Dan moet je dat, die één set regels in Europa hebben. En je moet iets kunnen doen uh, aan wat ze crisisresolutie noemen. Maar meneer en pas dan kom je aan het DGS. Maar meneer Meis, de banken in Spanje verkeerden... Eerder. Dit jaar al in zwaar weer en er moest geld bij. En als Europa afspreekt, we hebben samen een bankenunie, maar is nog niet helemaal af, maar de afspraak is wel gemaakt, dan weet u toch ook hoe het gaat in de praktijk. Ja, maar dan gaat het dus nu via Madrid. Hè? En uh, de druk die erop gezet wordt, is heel erg dat die banken willen direct geld en dat is dan niet overigens uit de DGS-fondsen, maar wel hè, via, via staatssteun, die uit het zogenaamde ESM, hè, dat Fonds Noodfonds. De permanente het Permanente Noodfonds. willen direct dat geld hebben uit dat Permanente Noodfonds. Ja. Um, en, uh, uh, maar dat is niet groot genoeg. En dat, ja, dat is niet groot genoeg. Dat nee. is ondersteun voor het runnen van een bank. En uh, dit zou zijn ter bescherming van de spaarders. Ja. De, we zijn nog niet klaar om ons nationale DGS op te laten gaan in een Europees DGS... en ja. dat geld uh, ook ten goede te laten komen aan Spaanse spaarders. Maar dat staat los van de discussie over dat, uh, over dat Europese noodfonds. Maar die hangt er maar het toch is mee wel waardoor ze die snelheid er zo op zetten. Maar de hele discussie rondom dat depositogarantiestelsel... dat DGS, zoals u het omschrijft... dat hangt toch samen met uh, de bankenunie... met steunverlening aan zuidelijke landen? Want dat is het totale pakket. Dat hebt u net zelf in uw eerste antwoord gezegd. Het hangt ermee samen, maar het is, niet, het is het laatste... het is het sluitstuk, alle andere randvoorwaarden moeten dan wel vervuld zijn. Ja. Uh, en die DGS-stelsels, die, uh, DGS die depositogarantie-stelsels, die fondsen zijn nu nog allemaal nationaal. En ja. dat moeten ze ook blijven. Totdat aan de andere voorwaarden, voorwaarden, namelijk fatsoenlijk toezicht in Frankfurt, één euh, eh, set regels, maar dan echt één set regels en een crisismanagement-systeem uh, op, op zijn plaats zijn. Dan pas kun je gaan praten over die uitruil. En niet om deze huidige crisis op te lossen, want daar is het te snel voor. Nee, maar u weet ook dat in Europa altijd alles achter achterstevoren gaat. Ja, we zitten behoorlijk in achter, achterstevoren en dat zie je dus niet aan, het, aan de DGS. Die blijven behoorlijk nationaal. Dat zie je door uh, de manier waarop de ECB nu bijvoorbeeld uh, steun uh, verleent uh, ja. en heeft. En dat is ook nodig voor deze crisis. Maar die, die, die bankenunie zou een toekomstige crisis. Uh, uh, moeten voorkomen en de veel betere knip moeten maken tussen banken en overheden. Ja. En dat is terecht, maar dat ga je, daar ga je deze crisis nu niet mee oplossen. Nee, maar inmiddels heeft Angela Merkel wel in toenemende mate te maken met tegenwind in Duitsland. Uit een opiniepeiling blijkt eerder al dat twee derde van de Duitsers helemaal niks meer ziet in steunverlening aan de zuidelijke landen. Als daar ook nog de banken die uh, appelleren natuurlijk aan het veiligheidsgevoel van consumenten, namelijk blijf af van mijn spaarcenten nog eens een keer bovenop komen, dan wordt het er allemaal niet makkelijker op. Nee, makkelijk wordt de weg sowieso niet. Dat was hij al niet en dat wordt hij ook niet. Maar, uh, en de zorgen in Duitsland kan ik goed begrijpen, vooral over het spaargeld. Maar die hoeven er nog niet te zijn, omdat dat Europese DGS, dat is er nog niet. Maar de eerste stap is fatsoenlijk toezicht en daar horen ook de spaarbanken bij, wat, wat zij zelf ook zeggen. Ja, dus ook toezicht op de spaarbanken, ook op de Duitse spaarbanken. Ja, de bank die in, uh, uh, groot in Spanje in uh, problemen zit, is volgens mij een Caja. Volgens mij is dat een spaarbank. Ja, dus zou het ook niet zijn ingegeven door het sentiment... blijf met je tingels van mijn bedrijf af? Nou, het is vooral de zorg dat, ze, uh, dat het toezicht dan ineens ver weg was. Hè. Zeker de spaarbanken en de lokale banken zijn erg gewend geweest in Duitsland... aan een, een, een warme toezichthouder lekker dichtbij. Ja. En daar kan ik me ook best iets bij voorstellen, maar in de praktijk... Verandert er, als je 6.000 banken onder dat, uh, uh, dat, uh, die enkele toezichthouder brengt, verandert er niet zoveel. Want de lokale toezichthouders blijven gewoon het dagelijkse werk doen. Ja, goed. Uw, uw pleidooi is duidelijk. U zegt eigenlijk niet zeuren, gewoon meedoen. Uh, ik zeg dat uh, de banken, de spaarbanken erbij horen. En inderdaad, de zorgen over het DGS moeten wel opgelost worden voordat je daar verder in kan gaan. Maar vooralsnog niet zeuren en gewoon meedoen. Spaarkassen, gewoon meedoen. Ik dank u wel. Wim Meijs, dat is de voorzitter van de Europese Bankenfederatie... en directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Fijne dag. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Argentinië houdt een herdershond al zes jaar de wacht... bij het graf van zijn overleden baasje. Maar kunnen honden zich zo lang zon hun baasje herinneren? Dat is de vraag aan hondenkenner Martin Gauss. Als mensen een hond altijd bij een graf zien... en ze gaan hem dus aandacht geven... ...en snoepjes geven omdat ze het zo zielig vinden... ...dan is hij niet met zijn baas bezig die in het graf ligt. Daar is de geur helemaal op die manier van af. Maar dan is hij bezig de beloning iedere dag te halen. Eigenlijk is het een om de hond geworden... ...die buitengewoon vindingrijk is geworden... ...omdat hij de consequenties van zijn gedrag volkomen begrepen heeft. Dus ik denk dat het verder een fabeltje is. <laughs> het antwoord van Martin Gaus. weet u dat ook weer. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Althans ergens in de buurt van Amsterdam. Want daar is Sander Bartling aan het tanken. Mag ik u iets vragen? Ja, tuurlijk. Uh, u staat te tanken. Wist u dat u op biobrandstof rijdt? Nee, nee. Wist ik niet. Nee. 4,5 procent in Nederland. Nou, oh, bijzonder. Vindt u ervan goede zaak? Ja, tuurlijk. Hoe, uh, hoe bio-achtig meer, ja, hoe beter. Ja. Sander van Bennekom, specialist biobrandstof bij Oxfam Novib. Uh, 4,5 mengen wij bij in Nederland op brandstof. Is dat een goede zaak? Nee, ik denk het niet. Nee, Het, is een, het leek een goede zaak. De inzet van heel veel biologisch materiaal als brandstof. Maar in de praktijk verdwijnen er gewoon grote hoeveelheden voedsel in de tank. Wat u nu bijtankt, mevrouw, is eigenlijk gemaakt van Amerikaans graan, Amerikaanse mais... En dat zijn enorme hoeveelheden voedsel en een enorme hoeveelheden landbouwgrond die nu worden gebruikt voor onze, onze benzinehonger. Nou wil de Europese Unie in 2010, 2020, 10% biobrandstof gaan bijmengen. Dat wordt dus alleen maar erger dan. Ja, die, die, die aantallen zijn inderdaad bijna niet te overzien. Om een voorbeeld te geven aan biodiesel betekent dat, dat wij in Europa ongeveer 20% van alle plantaardige olie die nu geproduceerd wordt gaan gebruiken voor onze diesel als het getal van 10% bewaarheid zou worden. Oké, okay, uh, maar nou hoor ik altijd dat, dat er niet echt een voedselcrisis aan de hand is. Ik bedoel, uh, als het ten koste gaat van voedselgewassen... hoor je altijd, ja, maar uh, het is droogte in Amerika die de maisoogst doet mislukken... of het is droogte in Rusland die de graanoogst doet mislukken. Er is voedselspeculatie. Ja. Ja, het bredere probleem van de gestegen voedselprijzen en de beschikbaarheid gaat inderdaad verder dan de biobrandstoffen. Ook de droogte en speculeren en ook gewoon ons eigen consumptiegedrag speelt erin een rol. Uh, de biobrandstoffen is wel de enige die we echt in de hand hebben als overheid. Als ik het voorbeeld mag geven van, van Zuidelijk Afrika, ongeveer twee derde van de grond die nu wordt aangekocht in Zuidelijk Afrika, en het gaat om grote arealen, twee derde van die arealen zijn voor de biobrandstoffen. Dus daarmee is de toch een enorme factor bij het, het, het, het feit dat de landbouwgrond steeds gaarzer wordt en daarmee de voedselprijzen steeds stijgen. Helder, nou wil de Europese Commissie dat uh, bedrag of dat percentage van 10 afverlagen tot 5%, heb ik begrepen. Is dat een goede ontwikkeling? Het is zeker goed nieuws. Het is een eerste succes van de campagne die wij eigenlijk vandaag gaan beginnen. Dus het begint met, uh, met goed nieuws dat de Commissie erkent dat de volumes te groot zijn dat je die vraag naar beneden moet stellen. Dus we gaan niet van 10%, maar naar 5%. En dat heeft ook een aantal andere voorstellen. Maar ook 5% is nog altijd een enorm, enorme hoeveelheid voedsel. Uh, een laatste voorbeeld, één jaar uh, bioethanol, daar kunnen ongeveer 127 mensen een jaar van eten. En dat is de bioethanol die wij hier in Nederland gebruiken. Maar wat is dan het alternatief? Je hebt die tweede generatie biobrandstoffen, plantenresten en zo. Is dat de oplossing? Ja, er zijn inderdaad afgewerkte olieën en landbouwmateriaal dat je inderdaad kunt inzetten als energiebron. Daar haal je nooit de volumes mee die nu worden bijgemet. En je kunt investeren in nieuwe technologieën, nieuwe technologieën. Ik hoor het al, er is nog geen alternatief. Niet op de schaal waarop, waarop Nederland het nu wil. Dat zul je gewoon moeten erkennen. De schaal zal naar beneden moeten en daarnaast zal je moeten investeren in die energiebronnen die op termijn wel een, een, een, ja, een bruikbare en vruchtbare duurzame energiebron zijn. Maar vooralsnog gewoon vervuilende benzine? Vooralsnog een hele grote schadepost en heel veel voedsel in de tank. Nou mevrouw, heeft meneer Van Bennekom u een beetje aan het twijfelen gebracht over biobrandstoffen? Ja, dit klinkt dan weer een stuk minder. Maar ja, weet je, dat is altijd een beetje het uh, spanningsveld. Dat je denkt dat je het goed doet, maar dat er dan weer een zijde aan zit... Ja, die niet bij je bekend is. Maar uh, ja, kennelijk moet er nog wat gebeuren. Ik wens u een prettige reis, dank u wel. Ja. Zonder Marteling vanaf het tankstation. Straks occupiers in de Verenigde Staten. Niet meer in tenten, maar online. Maar eerst... 3, 2, 1... Oh. Deze dag. 2009. Dames en heren, hopelijk tot ziens. Dank voor uw aandacht. Dag. Ja, u hoorde de krakende archiefopnames van de op deze dag in 2009 overleden filmquiz en spelletjespresentator Bob Bauma. Een man die weinig ophad met verboden en geboden. wat vooral bleek in zijn tijd bij de filmkeuring. Frank Blaakmeer, een collega uit die periode, over filmfanaat Bob Bauma. Wie was Bob Boma? Bob Boma was een televisiepersoonlijkheid voor de meeste mensen, denk ik vooral. Bekend van voor een briefkaart op de eerste rang, het, het, de, de, de filmquiz die jarenlang uh, op de Nederlandse televisie vertoond is. Een briefkaart, dat was toch mijn, uh, mijn harte lappie, dat vond ik het leukst om te doen. En dat zou ik uh, zo weer wel zo weer beginnen, als, als men meevraagt. Daarna presenteerde hij het programma Cijfers en Letters. En wat vooral opviel aan Bob was dat het een op televisie een buitengewoon charmante man was. Ik ken Bob van de filmkeuring. Ik ken Bob natuurlijk ook van televisie. Vooral van voor een briefje op, op de eerste rang. Dat komt vooral omdat ik een filmliefhebber was en ben. En zodoende kwam ik ook in de Nederlandse filmkeuring terecht. Hoe ging dat nou concreet in zijn, in zijn werk? Um, Vijf mensen bij elkaar in een bioscoopzaaltje op het ministerie van WVC. in Rijswijk toen nog, aan het, uh, de Churchill Laan. En die, uh, die zaten in het donker met, met z'n vijven. Uh, anderhalf uur lang of twee uur lang. Daar leerde ik Bob Baumer kennen. En, en daar bleek Bob eigenlijk. dezelfde charmante heer te zijn die hij op televisie was. Bob was een, uh, een filmliefhebber. Hij was vooral geïnteresseerd in, uh, in, in Hollywood. Uh, ook wel in Europese film, maar toch vooral in, in Hollywood. Um, en hij was een, een liefhebber van, van acteurs, van acteerprestaties. En daar wist hij ook veel van. Waar hij niet van hield, dat was uh, uh, politiek, uh, politiek uh, spelletjes. En dat was wat op een gegeven moment toch naar zijn idee uh, begon te gebeuren in de filmkeuring. We hebben het dan over eind jaren 80, begin jaren 90, toen kwam de filmkeuring onder druk te staan. Uh, ze wilden strenger worden, strengere optreden, en een van de... Aspecten van dat strenge moest zijn dat het aan de leden van de filmkeuring... ...gevraagd werd om in bioscopen te gaan kijken of die zich hielden aan de besluiten van de filmkeuring. Nou, dat leidde ertoe dat uh, op een vergadering daar wat stennis over geschopt is... ...door Bob en, en ook door mij. En uh, Bob die trok daaruit de ultieme consequentie en die zei... ...ik uh, wil van deze club geen lid meer zijn. Nou, dat leidde tot zijn vertrek. En daarna heb ik hem helaas nooit meer gezien... Dat vond ik echt wel jammer. En ik moet zeggen dat het nieuws van zijn, uh, over zijn overlijden... dat me dat uh, toch raakte. Ik heb toen een blogje geschreven op mijn webblog... dat, uh, dat eindigde met uh, het beeld dat uh, met het we weggaan van Bob... een uh, mooie film uh, aan zijn einde gekomen is. Maar dat het inderdaad een mooie film was. Dames en heren, hopelijk tot ziens. Dank voor uw aandacht. Dag. Frank meer over oud-Cairo-collega Bob Bauma overleden deze dag in 2009. Liza Doolittle, pack up. Het is 9 minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Weet u nog, precies een jaar geleden ontstond die Occupy-beweging... door de een demonstratie voor het New Yorkse beursgebouw van Wall Street. Die beweging waarvan politici zeiden... nou, dit gaat wel echt iets veranderen. Althans, ze waren daar bang voor. Een groot protest tegen de macht was het van banken en bedrijven. Hierna volgden meer dan 80 landen het voorbeeld van deze Occupy Wall Street. Michiel Vos in New York, goedemorgen. Wat is er eigenlijk over van dat uh, Occupy Wall Street? Ja, dat is een goede vraag. Wat is er eigenlijk van over? Dat vragen veel New Yorkers en Amerikanen zich ook af. We hebben dan inderdaad vandaag de verjaardag en het begon allemaal heel groot. Het was allemaal heel inspirerend. Het, was, het had wat sympathieks. Het zei ook iets over Amerika en misschien ook wel over andere landen. Vlak na de crisis waarin de banken zeg maar ongedeerd bleven en too big to fail, hè, te groot om opgedeeld te worden, waren beoordeeld door de machthebbers, door de politici. En toen was daar die beweging. En nu, eigenlijk moet je zeggen, is daar een jaar na dato vrij weinig van over. Het wordt vandaag wel een verjaardag, maar de vraag is of het ook diezelfde impact of iets wat daarop lijkt kan maken als een jaar geleden. Is er nog één aan het kamperen daar voor de deuren van Wall Street? Ja, één of twee, maar dat kamperen is inderdaad uh, minder... ja, dat is wat meer geworden, zeg maar, we blijven hier omdat we hier nu eenmaal blijven... maar het is wat minder uh, met een boodschap en iets wat uh, nieuws maakt... en wat leidt tot discussie, et cetera. Het is ja. niet meer die beweging. Dat nee. is echt uit elkaar geslagen, letterlijk en figuurlijk. Nou, dat is dan vrij snel gegaan, want ik weet nog dat toen ze daar voor het eerst aan het bivakkeren waren... dat er echt ook vergelijkingen werden getrokken op de Amerikaanse televisie... met de anti-Vietnam-protesten in de jaren zeventig. Nee, dat klopt helemaal. Het had iets heel aanstekelijks en ze kwamen ook met die slogan, we are the 99%, wij zijn de 99%, dat was iets, dat had iets briljants, dat werd in de media ook gezegd, van dit, dit geeft de, de, de, de tijd geeft weer, dit beschrijft precies wat er in Amerika aan de hand is, dus wij zijn de 99% en 1% heeft er alles voor te zeggen. Maar toen kwam er al meteen een probleem in november vorig jaar, toen het oorspronkelijke kampement zeg maar, werd verplaatst, uit elkaar werd gehaald. Ja, toen bleven we eigenlijk geen echte plek over, downtown, in het financiële district van New York, om dat kampement te blijven opslaan. En dat, dat, dat, dat praktische, uh, we hebben geen plek meer, bleek meteen ook een, een, een aanleiding voor, we hebben dan ook eigenlijk niet meer zoveel te zeggen. We hebben niet meer zoveel uh, om bij elkaar te blijven. En dat, het werd later ook wat in het jaar en in het begin van dit jaar ook wat gewelddadiger verspreid en meer soort soort, soort kleine guerrilla over de hele stad. En dat viel ook langzamerhand minder goed bij het grote publiek. en Het, het verloor ook veel sympathiek. Ja. Was het een, dus met andere woorden door zo'n camping af te pakken... heb je ook de beweging de nek omgedraaid? Ja, er wordt nu gezegd, het, de, de beweging heeft een gebrek aan focus en een gebrek aan organisatie. En die organisatie zat hem vooral in, we hebben één kampement, daar zitten we, daar zijn de vergaderingen, daar worden de ideeën geboren. Daar kun je uh, eten, daar kun je slapen, maar daar kun je ook protesteren. Daar kwamen mensen op af, het was een locatie, ik ben daar vaak geweest. Ja. Ik heb daar ook mensen mee naartoe genomen. Als dat er niet meer is en het is verspreid, dan wordt het opeens iets... Um, minder zichtbaar, letterlijk en figuurlijk. En dat is, denk ik, een van de grote nadelen nu. Ja. Goed, ze werkte heel aanstekelijk, hè, wereldwijd. 82 landen volgden uh, de Occupy Wall Streeters. Um, nu zijn ze vooral te vinden op internet, begrijp ik? Ja, online organiseren ze nog steeds. En ze komen ook wel bij elkaar, hè, online. En dan ook wel weer in het echt... Maar eh, inderdaad, er zijn allerlei splinterbewegingen. Mensen die zich occupy eh, en dan met een lokale uh, probleem eh, dat associëren. Van occupy dit, occupy dat. Dan, het heeft dus heel veel inspiratie en, en zeg maar een idee gebracht voor lokale bewegingen. Maar de grote New Yorkse beweging tegen het beur tegen de beursgebouw, tegen de banken, tegen de onaantastbare positie van de banken en het geld en de macht en de verstrengeling met de politiek. Dat idee is eigenlijk in de loop van dit jaar een beetje verdwenen. Maar inderdaad, online bestaat het nog. Juist. Wat moeten ze eigenlijk doen om nog een beetje op de kaart te blijven, denk je? Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar wat de Tea Party heeft gedaan. De Tea Party was natuurlijk een hele andere beweging... maar wel met een duidelijke idee in het begin. En dat idee hebben ze langzamerhand na een paar jaar omgezet in... bijvoorbeeld, het is maar een voorbeeld, mensen die uiteindelijk... in het huis van afgevaren en in de senaat werden gekozen... als kandidaten, als politici, en die vervolgens dat idee meenamen naar het parlement en dat omzetten in wetgeving. Nou is dat wel of niet gelukt, maar het is in ieder geval een stap die je moet zetten, denk ik, zou een stap kunnen zijn om ideeën om te zetten in uh, daadwerkelijke macht in Den Haag of in Washington in dit geval. Ja, maar ze leven we ook niet in een tijd, ook in de Verenigde Staten, dat de uitwassen een beetje aan het opdrogen zijn? Ik bedoel, uh, bij de Tea Party denk je aan Sarah Palin, de voormalige running mate van de Republikeinen, en daar horen we ook nooit meer wat van. Nee, dat klopt. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei lokale uh, politici... die wel degelijk in het huis van afgevaardigden of in de Senaat terecht zijn gekomen. Die hebben niet de zichtbaarheid en de bekendheid van Pelen, maar ze zijn er wel degelijk. Met wisselend succes. Maar, maar bij, bij Occupy was er altijd iets van... ze hebben niet een lijst met doelen, met, uh, met wetgevende doeleinden die ze willen bereiken... en dat maakt het moeilijk om het uiteindelijk om te zetten van een idee in iets... Concreet. Niet ja. Blijvend. Goed. Voorlopig geen enkel uh, risico. In ieder geval voor de twee kandidaten. die op 6 november mee gaan doen aan de Amerikaanse nee. presidentsverkiezingen. Michiel was vanuit nee. New York. over de Occupy Wall Street beweging. die dus niet meer aan het kamperen is. maar vooral nog te vinden is op internet. en aan invloed heeft ingeboet. Ik nee, dank je wel, Michiel. Vanuit nee, dank. Apple. Straks, dames en heren, er dreigt een nieuwe ontslagronde op basisscholen. en er wordt volop gespeculeerd. wie de opvolger wordt van Gerry verbeet als voorzitter van de Tweede Kamer. Frans Wijsglas, haar voorganger, komt met een wel heel bijzonder.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 Das het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Picati wil graag uw aandacht. Zo stil klinkt een optimaal presterende ICT omgeving. Co- en outsourcing, data plus, projecten, advies. Picati is uniek en door klanten gewaardeerd met een 8,2. Bepaal nu zelf de mate van regie op picati.nl. Your business is our priority.